Maar dan moet er ook wel een reuze prinsbui aan de gang zijn. Ja, en daar hebben we gelukkig voorlopig geen kans op. De lucht staat helemaal niet naar regen, hè? <tie> oh nee, oh het was nog dagen droog. dat, dat, dat zeggen jullie nou wel. Want ik geloof er niks van. Ik ruik een bui en een flinke ook. Toen nou, laat naar je kijken, Wipper. Toen ik in jullie hol loop was de lucht zo helder als het maar kan.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 die weinig goeds voorspelt. Oh, Wipper, wat zeg je me daarvan? Dit is niet gewoon. Ik sta helemaal niet aan, Volgers. Ik had nog veel meer gelijk dan ik verwachtte. Wat de wolken zijn. Wat een bui moet dat worden. Oh, Wipper, ik, ik ben bang. Hola, wat, wat komt er aan te Salomo, de raaf, heeft de reuze Ja, ik ben het, Salomo. En het lijkt me absoluut noodzakelijk dat jij zo gauw als het maar kan naar je boom terugkeert.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 ...en probeerde in te breken in je boom. En als ik niet op wacht had gezeten... Uh, hou maar op, ik begrijp er al van. Ze hebben het vast en zeker op mijn levenswater voorzien. Ik ben je heel dankbaar voor je goede zorgen, Nee, uh, Dat is al goed, Paulus. Ik deed het graag voor je. Maar wat zeg jij van deze mui? Oh, ik vertrouw het niet. Er steekt vast iets achter, broer. hoor. Hoor, hoor, onweer...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 Thank <laughs> you.